Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Het kabinet stimuleert de komende jaren het gebruik van restwarmte uit de industrie... voor het verwarmen van huizen en bedrijven. Restwarmte moet een alternatief worden voor het aardgas uit Groningen. Het kabinet komt daarom met nieuwe regels... om het voor energiemaatschappijen aantrekkelijker te maken restwarmte te gebruiken. In de industrie komt veel warmte vrij waar niets mee gebeurt. Dat is de restwarmte en als die wordt omgezet in energie... kunnen daarmee huizen worden verwarmd. Bank en verzekeraar SNS Reaal heeft vorig jaar een verlies geleden van 712 miljoen euro. Het verlies komt helemaal voor rekening van verzekeraar Vivat, het oude Reaal. De verzekeraar bleek 700 miljoen euro te weinig aan reserves te hebben. Dat bleek in februari toen de verzekeringstak werd verkocht aan een Chinees bedrijf. De bankentak met onder meer SNS, Bank en ASM Bank boekte wel winst. Al viel die met 151 miljoen euro wel 20% lager uit dan het jaar ervoor. Dat werd veroorzaakt door afschrijvingen en de eenmalige bijdrage van 76 miljoen euro die SNS moet betalen aan de eigen redding. De Belgische minister van staat, Steve Stevaert, wordt vervolgd voor verkrachting. De oud-politicus en oud-voorzitter van de sociaal-democratische socialistische partij Anders, de SPA, zou in 2010 in een bedrijf waar hij aan verbonden was, iemand hebben verkracht. Drie jaar later deed de betrokkenen aangifte. Stevaart werd in de jaren negentig ook in Nederland bekend... toen hij als burgemeester van de Belgische gemeente Hasselt... gratis openbaar vervoer invoerde. Later werd hij parlementslid en minister voor Vlaanderen. In 2009 trok hij zich terug uit de politiek. Het weer, bewolking en regen trekken via het zuidoosten naar Duitsland weg. Vanmiddag geregeld zon, nog een kleine kans op een bui. Het wordt een graad of negen. Dit was het NLK. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertragingen op de A1 naar Amsterdam... voor Hoevelaken 4 kilometer en bij een Brugge 6. Verder richting Amsterdam voor Muidenberg 6 kilometer. A2 Eindhoven-Utrecht tussen sint Gestel en Waardenburg... 13 kilometer na een ongeluk. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Eveningen 6 kilometer. Richting Amsterdam tussen Eveningen en Maars 8 kilometer. Er staat een kapotte vrachtauto... Op de A6 ledenstad Muiden... voor Muidenberg 10 km na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A12, Haag Utrecht... bij knooppunt Oude Rijn... vanaf Bodegraven 16 km na een ongeluk. Op de A12 richting Den Haag... tussen Bunnik en Nieuwegein 4... en tussen Blijswijk en Voorburg 10 km. A16, Breda-Rotterdam... voor Knopert de Bregseplein... 6 km na een ongeluk. Het verkeer kan via de hoofdrijbaan rijden. Op de A27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 Met, Met nu de herhaling van Goedemorgen, antwoord. Het, is, het was niet wat we wilden eigenlijk. Maar, uh, nee, maar het is wel hè. Dan. Ja, nee, dus we zitten Daan een beetje te plagen nu, maar uh, we had een nummer overgeslagen. Maar dit is een heel mooi nummer om weer mee te beginnen. Make Me Feel Your Love. Van Adele was dat. Ja. Bij ons is uh, Ruud. Goedemorgen Ruud van Wegen. Welkom. Wat fijn dat je er bent. Ja, ik had liever ergens anders... Ja, ge... dat heb ik net gehoord, maar je bent eigenlijk min of meer uh, ja, ja, ja, ge gehandicapt, gehandicapt ja. een beetje afgeschoten wild. Nou nee, daar zouden we het niet over hebben, dat is ja. flauw. Volgend jaar loop ja. ik weer mee. Loop je gewoon weer mee, ja. ja. Goed, nou... Um... Ja, Ruud, uh, we zijn nu een jaartje verder. Zoals ik vanochtend al zei, de witte zijn al ja. lang voorbij. Ja. Uh, hoe zit het binnen de coalitie in de raad? Bedoel ik natuurlijk. D66 is daarin gegaan, vast met een aantal zaken die ze wilden bereiken. Ja. Uh, dat is tijdens de verkiezing in ieder geval uitgedragen uh, hoe gaat het nu Ruud uh, binnen die coalitie kunnen het, jullie uh, waarmaken wat je wilt het gaat goed binnen de coalitie het, dat, ja, nou, dat zegt iedereen Ruud uh, maar er is een, uh, een hoge mate van uh, collegialiteit dus uh, dat geldt niet alleen voor de wethouders ik heb gehoord dat er uh, behoorlijk veel uh, gelachen wordt op dit moment maar ook ...keihard gewerkt. Dat gaat ook tussen de drie partijen onderling. We hebben een uitermate goede verstandhouding. En dat hebben we eigenlijk ook wel nodig. Want er is natuurlijk het afgelopen jaar wel het een en ander gebeurd. Dingen die, die we liever niet hadden gezien. Ja. En uh, uh, politiek gezien, maar ook persoonlijk gezien... Ik geloof dat daar vanmorgen nog even over gesproken is. Ja. Ja. Dat, uh, dat, uh, ja, uh, de wind uh, heeft ons niet meegezeten. Ja, het, het desondanks zijn er natuurlijk toch al een heleboel uh, positieve dingen gebeurd. Nogmaals, het college is keihard aan het werk. Wij hadden ons uh, begin uh, uh, van de periode... Uh, hoe heet het, uh, voorgenomen om een aantal zaken aan te pakken. Hè, dus bijvoorbeeld het gezond maken van de gemeentelijke financiën. Het versterken van het economisch, uh, economisch klimaat hier in Zandvoort. Ja. Uh, het bieden van de ad adequate zorg voor jong en oud. Uh, Burgerinitiatieven in, in de zin van participatie. En uh, niet te vergeten weerstand bieden aan het uh, windmolenparken. Allemaal ja. dingen die, die in dit jaar voortvarend uh, zijn aangepakt. En uh, een aantal dingen, een, een aantal zaken, dat, dat krijgt nu ook uh, gestalte. Dus er wordt hard gewerkt. In een aantal uh, belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld... Uh, de decentralisatie van de drie uh, uh, domeinen, zoals ja, dat maar, ja. zoals je dat heet, maar ook de kerntakendiscussie groot, uh, ja, waar wij als 66 een groot voorstander van Al waren. Jarenlang Al jarenlang hameren jullie daarop, ja. ja. Nou, wat wat ontzettend fijn was, dat dat tussen alle politieke partijen in Zandvoort daar. Uh, ja, daarvan overtuigd waren. Het voorstel is ook raadsbreed aangenomen. Fantastisch succes. En we zijn er ook mee bezig. Het is een hele moeilijke discussie, maar gelet op de positieve houding van alle partijen heb ik er heel veel vertrouwen in. Ja, kerntakendiscussie klinkt nogal ingewikkeld. Mag ik zeggen dat het is, schoenmaker hou je bij je leest, oftewel gemeente doe wat je hoort te doen en alle overbodige vragen je eraf? Ik vind dat je het heel kernachtig hebt samen. Maar dat is het in feite waar je je mee bezig gaat houden? Ja, daar heeft het mee te maken. Althans dat is eigenlijk de discussie van wat uh, moet je doen als gemeente en uh, wat wil je doen als ja. gemeente en wat je dan wil als gemeente, heb je daar dan ook geld voor? Ja. Ja. En als dan het antwoord nee is, er is ooit een spreekwoord van geen geld, geen Zwitsers Ja, dat heel kennen oud. we, ja, is heel oud ja. Ja. Maar goed, uh, zo, zo werkt het. Ja. Dus we zullen uh, moeilijke keuzes moeten maken in de nabije toekomst en, uh, uh, maar ik heb er wel vertrouwen in. Ja, ja in de loop van de decennia komen er allerlei taken in taakjes die de gemeente op zich neemt... waarvan je achteraf zegt, ja, eigenlijk zouden we dat helemaal niet moeten doen. Nee. En, en dat wil je eens een keer goed bekijken. En ja. eventueel kappen datgene wat je eigenlijk niet zou moeten doen. Je moet, we moeten het bekijken. Hè? Ja. Want, want uh, ik wil niet zeggen dat we failliet zijn... maar de, onze financiële situatie is, ja, behoeft wat zorg. Hè? Die, nou ja, je hebt de, een sterke man daar zit als Gert-Jan Bluis. Hè? Die doet het ook fantastisch. En, uh, maar, maar je zal op een gegeven moment keuzes moeten maken en daar is die kerntakendiscussie natuurlijk voor bedoeld ja, oké, okay, nou. goed uh, dat was één zaak de financiën inderdaad, speelde de zorg of de ja, drie domeinen maar waarbij het. de zorg een van de belangrijkste is De trein is op de rails gezet ja Komen jullie daar veel moeilijkheden tegen? Ja, ongetwijfeld. Uh, we hebben een discussie in de raad gehad. Althans, de raad heeft zijn zorg uitgesproken uh, over de thuiszorg. Hè. Dat het allemaal niet uh, Ja, nee, ik luister, goede, luister met aandacht. Ja, ja. Dat is ja. mijn, uh, mijn gevoel wat hier uh, aangesproken ja, nee, nou, wordt. dat kan ik me voorstellen. Want dat, dat speelt natuurlijk niet, niet alleen hier in Zandvoort, ook in Haarlem. Maar ik heb ook begrepen dat het elders in het land toch wel een een probleem kan zijn. Het is natuurlijk allemaal nieuw. En, uh, uh, ja. en alles wat nieuw is, gaat natuurlijk niet in één keer vlekkeloos. Nee. En uh, ik, ik, ik ben er ook van overtuigd dat we nog, uh, als we dit probleem hebben opgelost... Dan, dan zal er wel weer iets anders komen. Ja. Maar daar zijn we natuurlijk voor ingehuurd om die problemen te tackelen. En als, als men in Den Haag meent om welke reden dan ook een aantal taken over de schutting te gooien bij de gemeente... Ja, ja. dan zullen we dat moeten oppakken ja. en naar beste kunnen moeten, moeten, moeten uitvoeren. En uh, ja, gelukkig hebben we het dus met z'n allen geconcludeerd, althans de meeste partijen geconcludeerd... dat we dat eigenlijk als standvoort niet alleen kunnen. Vandaar dan ook de samenwerking met, uh, met Haarlem, maar ook met anderen. Ja. En uh, ja, nogmaals, het zal ongetwijfeld uh, wat problemen geven, zo nu en dan... maar die worden opgelost. De mensen vinden het allemaal een beetje eng en een beetje onzeker. Hè? Dat, ja. uh, eerst was het zo dat, uh, dat mensen gewoon uh, een verzekering belden en, uh, en zeiden van... waar heb ik recht op? Ja. En, uh, en dan gingen ze erachteraan en dan, uh, dan kon dat en dan werd het geregeld... En dat is natuurlijk nu niet meer zo. De wereld verandert. Hè? Ja. En uh, ja. Uh, nou ja, dat is bij mezelf ook. Ik bedoel, toen ik op een gegeven moment gepensioneerd raakte, toen dacht ik ook van ja, wat nu? En dan zit je toch een beetje, beetje te knijpen. van uh, Ja, hoe, hoe gaan we dat nu aanpakken? Veranderen. ik het kost wel? Energie. <lacht> maar ja. Nou, het is, het, is, het is ook wel uh, soms heel erg goed dat er dingen veranderen, maar. Het, het kan ook wat stress veroorzaken. En mensen begrijpen niet dat de gemeente dan nu verantwoordelijk uh, daarvoor is. Omdat wa, wa, waar het op neerkomt is dat er een grote pot is. Ja. En, en dat iedereen van die grote pot uh, iets kan krijgen. Of in ieder geval gebruik kan maken ja. van, uh, van, van die grote pot. En, en dat is best wel lastig, want mensen moeten opnieuw geïndiceerd worden. En ja. dan zeg je tegen iemand bijvoorbeeld van... Uh, nou, uh, wij, wij kunnen niet meer uh, zo ja. lang bij u komen... want uh, dat, dat, dat kan niet meer, want daar is geen geld voor. En dan bellen ze de verzekering op en dan zegt die verzekering... ja, ja. mevrouw, daar heeft u best recht op, dat, dat, dat ja. kunt u gewoon krijgen. Maar dan wordt het ingewikkeld uitleggen... Ja. dat er dus een grote pot is waar iedereen van gebruik moet maken... En, en hoe, hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Krijgen jullie daar ook terugkoppeling van? Nou ja, heel belangrijk is inderdaad... en dat geef je zelf eigenlijk al aan... de communicatie. He, dus, dus, er werd gesproken over die zogenaamde tafelgesprekken... Ja. of die keukentafelgesprekken... die dan uh, ja, niet, niet, niet helemaal goed gevoerd zijn... door een aantal instanties. En dat, dat, ja, dat geeft... Ten eerste onduidelijkheid, maar het geeft ook, ook stress. Het geeft mensen, ja. mensen zijn eigenlijk dan uh, ja, uit hun doen. Het geeft een heleboel gedoe. Dus communicatie is een heel belangrijk uh, punt. Hè, begrijp jij wat ik bedoel? Ja. En bedoel jij wat ik begrijp? Ja. Ja. En, dat, uh, daar, en met name als het, ga, uh, als het gaat om oudere mensen... die, die toch in een bepaald patroon zitten... Uh, die dan in eigenlijk ineens uh, min of meer gedwongen in een andere situatie uh, komen, dat, dat geeft uh, problemen. Ja. Dus dat, dat moet iedereen goed. Hans, we komen de nog wat te, ja. te spreken over. Je hebt een heel lijstje van dingen die je kwijt wil. Ik ben wel een beetje nieuwsgierig. We hebben dan de, de twee, de grote onderwerpen, financiën- en zorgkant. Ja. Uh, ja. Dan heb je ook nog nieuw beleid. Is daar nog ruimte voor? Nou ja. Omdat er geen financiën eigenlijk zijn? Jawel. wel. Er is bijvoorbeeld, we hebben in ons verkiezingsprogramma hebben wij de, de burgerinitiatief opgevoerd. Ja. En dat is overgenomen bijvoorbeeld in het uh, coalitieakkoord. Uh, en uh, ik verwacht dat in mei dat uh, aan de raad wordt, uh, wordt aangeboden. En uh, direct althans uh, kost, dat, uh, kost dat de Zandvoortse bewoners niets. Ik kan me overigens ook voorstellen dat je wat, nog wat verder gaat op dat gebied. En dat, je, en, en dat is... Uh, dat is elders ook al ingevoerd... maar dat je in het kader van die participatie... bijvoorbeeld ook een, een wijk, het fenomeen wijkbudgetten invoert. Zodat dus uh, wijken zelf met een, bepaald, uh, uh, ja, een bepaalde portemonnee... Uh, ja. Dat ze, dat ze dan uh, invloed kunnen uitoefenen bijvoorbeeld op de inrichting van planten ja. en dat soort vak. Dat is overigens een idee, hè. dat is op dit moment nog niet aan de orde. Het is een idee wat hier in deze grijze hersenen zit. Ja. Maar ik denk dat, dat, ik denk dat we daar uh, ja. Ook dat nodigt uh, mensen ook ja, uit. Hè, om mee ja. te denken en om actief ja, te worden. precies. Je kunt je, er is een budget voor. nou ja, Wat ik dan maar ouderwets ja. nog even noem. Publieke werken. Ja. Uh, en dat is dan inrichting van de wijk. Of de ja. straat of wat dan ook. Precies. Een deel van het budget zou de burgers. Een suggestie voor kunnen doen. Van, nou ja. als je dat geld nou eens gebruikt. Voor dit en dat. Ik ben er een groot voorstander van. Ja. En uh, ik denk dat dat ook. Uh, best wel bij andere partijen. Uh, hoe heet het gehoor? Ja, in in Nieuw-Noord keek ik eens even... daar bij de VOMAR... Daar met de herbestrating ja. van de Vleemingsstraat. Uh, en er zijn tot mijn verrassing... en dat heeft de gemeente dan gedaan... Uh, wat leuke... Ja, soort plantsoentjes, rotondetjes... met, ja. met beplanting gekomen. Ik denk, ja, hey, dat leukt de boel wel een beetje op. Het ja. zou ook een burger... die niet Het, zou ook, kunnen het was trouwens ook wel... want dat heb ik dan van bovenuit gezien. Ze hadden ook wel even niet nagedacht... Er, er nou, worden wel De drempels zijn een beetje hoog. Waar het ja, werkt voor, wordt ja, vallen spaanders. Ja, dat is wel waar. Maar ik vind sommige dingen, die okay. moeten toch echt zo simpel zijn... in het bedenken van een plan. Dat als je, als je de, de ingang van een vuilnisbak... Uh, je, waar, je, waar je vuil in kan storten... dat je die zeg maar voor een muur neerzet... waar je niet op kan staan of overheen kan... dan denk ik, ja, dan, dan heb je toch in de basis wel een paar dingen gemist. Er gaan ook dingen goed, Weet ja, weten ja, is dat plein en daar hebben de, de bewoners, het zijn er niet veel, maar de bewoners de, de, de bloembakken geadopteerd. Nou, en dat, uh, nee. dat gaat prima. Ja, okay. En uh, zo zullen er ongetwijfeld oh, ja. wat meer ja. dingen op te noemen zijn. Als je bijvoorbeeld de, de, de zijstraatjes van de Haltstraat bekijkt. Dat mensen uit eigen initiatief allerlei plantjes neerzetten. En, uh, die zien er gezellig Ja, die zien er leuk uit. De Willemstraat en zo, dat, nou, dat, dat, zijn, dat, soort dat dingen. zijn goede mensen. Ja. Ik vind dat je dat moet. moet uh, nou, daar die richting uit. geeft dan die mensen misschien een bepaald budget, dan wordt het nog leuker. En dan, Ik denk trouwens ook dat je. als mensen wat financiële ruimte daarin krijgen, dat, dat ze daardoor nog actiever worden. Want dat is wel van hun dan. Ja, dat ik. Dat nodig mensen ja. uit, hè te denken en ja. om te participeren. Dat ja. is absoluut zo. Dat, dat zou bijvoorbeeld, dat zou bijvoorbeeld kunnen. Okay. Ruud, ja. we hebben. Nog een paar minuten tijd. Zijn oh. er dingen die jij absoluut nog kwijt wil? Nou, ik kan in ieder geval... want er is wat kritiek geuit... Uh, over het feit dat er nog geen raadsprogramma is. Ja. Ja. <laughs> nou, uh, de, de, ik heb het hier. <laughs> Je hebt een raadsprogramma. Uh, ja, nee, we hebben een raadsprogramma. We hebben het alleen niet gepresenteerd. En uh, daar wilde ik toch wel wat iets over zeggen... omdat uh, er wat kritiek is geuit... door de Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort. Ja. Dat hebben we allemaal in de krant kunnen lezen we hebben een brief gezien. Er uh, komt op dit moment geen raadsprogramma. Dus het raadsprogramma wat ik hier in mijn handen heb, dat wordt op dit moment althans niet gepresenteerd. En waarom niet? Ik heb het al eerder gehad over die kerntakendiscussie. Daar zijn wij als alle, uh, alle politieke partijen zijn daarmee bezig. En daar komt op een gegeven moment een uitkomst. En als wij nu een raadsprogramma presenteren, dan zou die uitkomst wel eens Misschien in, in, in onderwerpen anders kunnen zijn. En ik vind ook dat als je nu als coalitie zegt... er is een raadsprogramma, dus dat is dan een soort evangelie... van zo gaan we het doen... dan neem je de rest van de, de partijen niet serieus. Want uh, als, als je op voorhand dus zou denken... dat er eigenlijk, je kan wel praten, maar het ligt toch al vast... Nou, dat willen we dus niet. Wij willen juist alle politieke partijen betrekken. En um, dan geeft het geen pas naar mijn mening. Een raadsprogramma in te voeren. Ja. Daarbij, het is misschien in Zandvoort gebruikelijk, maar het is niet overal gebruikelijk. En ik vind dat het coalitieakkoord ruimte genoeg en mogelijkheden genoeg biedt ja. om uh, um, de komende uh, drie jaar door te gaan. Zoeken jullie naar raadsbrede... Instemming? Ja, als je, als je de raadsvergaderingen hebt gevolgd de afgelopen periode... Ja. zal je steeds zien dat er schorsingen worden gepleegd... omdat een andere partij een bepaald voorstel had op een raadsvoorstel. Ja. En dan wordt er gekeken of er op een of andere manier... Uh, hoe heet het, uh, uh, een, een raadsbrede uh, steunk kan komen voor ja. zo'n raadsvoorstel. Dat lukt niet altijd, maar we doen elke keer ons best daarvoor. En met name mijn partij streeft ernaar om uh, inderdaad uh, consensus te hebben... tussen, tussen overeenstemming ja. te krijgen van alle uh, politieke partijen. Een typisch voorbeeld daarvan, de kerntakendiscussie. Raadsbreed aangenomen. De decentralisatie, niet iedereen was het ermee eens, maar wel... De overgrote meerderheid van de raad. Nou, Dat is waar we steeds naar streven. Dat is jullie strategie ook. Om, ja. om zo te werken. Ja. Okay. Ik vind dat eigenlijk een mooie ja, afsluiting. Ja, Mooi. Ik ook. <laughs> Dank je wel voor je komst. Ja, bedraag, en het bedraag. uitleggen van waar jullie mee bezig ja. zijn. En waar je staat. Uh, wij gaan, uh, gaan verder met... Uh, uh, Abba. Ja. Die hadden we en nog te je goed. gaat wel hals over kop allerlei ja. dingen doen. Head over, Head over heels. heels. Het over wheels. wheels, hadden we het net over over, nou, over fietsers. Ja, de fietsers, maar uh, er is dit weekend ook heel ook, veel voetenwerk. Ja, heel veel voetenwerk. En uh, daarvoor zit uh, onder andere George Polman uh, bij ons. Goedemorgen George. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, om over uh, de circuiren te praten, de waar uh, de Rotary Zandvoort een uh, behoorlijk belangrijke rol in speelt, uh, we horen niet zo erg veel van de Rotary Zandvoort... behalve bij wat evenementen... Uh. Hoe groot is Rotary Zandvoort? Hoeveel leden hebben jullie? Nou, dat is eigenlijk wel een goede vraag om mee te beginnen. We hebben op dit moment een, een klein clubje, 22 mensen. Ja. We hebben een club die is in 1987 opgericht. En dat betekent uh, dat, zeg maar, de eerste generatie... die uh, uh, ja, wordt nu opgevolgd door uh, jongere mensen. Okay. Hey, Rotary heeft toch het image van een oude mannenbolwerk. Ik weet niet of je ja, toevallig... Bol knakken, hè? En ja, bolknakken, ja. een ja, Ik weet ja. niet of je toevallig dames, toch wat hebt gezien van uh, gisteren. Of eergisteren stond een leuk artikel in over de ja, ja. En uh, daar stonden we met uh, de voorzitter. En met een, een, een oud-voorzitter sprongen we daar letterlijk een gat in de lucht. Ja. En uh, de voorzitter bijvoorbeeld, die is 30 jaar. En uh, zelf uh, ben ik wel de 50 gepasseerd. Maar uh, we hebben veel nieuwe jonge leden. En uh, we kunnen ook best wel uh, jonge leden gebruiken erbij. Dus, uh, Moet je uitgenodigd worden om lid te worden? Ja, het is een, een serviceclub. En je kan lid worden op uitnodiging. Um, wat wij willen zijn is een afspiegeling van de maatschappij. Dus eigenlijk maakt het niet uit uh, wat je doet. Uh, hoe diverser, hoe beter. Want uh, we willen graag onze voelsprieten uh, ogen en oren hebben in het hele dorp. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook iemand uh, die gehad, een lid had uh, van een basisschool. Dus dat kan ook heel goed. Of iemand die een strandtent heeft. Dus het is niet zo dat je... Het is nou, geen uh, rijke, rijke herenclub om het maar uh, van dat... Eigenlijk noemen we, we, ze dat uh, je moet in je beroep moet je outstanding zijn. En dat is nou uitstekend Eigenlijk moet je een voorbeeld geven. Dus het werk wat je doet, moet je op zo'n manier doen dat het alle betrokkenen ten goede komt. Ja. je moet hem Dan kun je ook wat betekenen voor ja. de club. Ja. En vanuit dat perspectief um, ga je dan ook denken van wat kan je terugdoen doen voor, voor het dorp. Kijk, we wonen, alle leden wonen met heel veel plezier in Zandvoort. Ze vinden het allemaal een prachtig dorp. En uh, ja, als je een aantal jaar hebt gewerkt, dan heb je wat, wat kennissen, wat mogelijkheden. En dan denk je van, nou, misschien... Uh, kan ik eens een keer iets terugdoen voor het dorp. Uh, en daar uh, kleine initiatieven mee ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld de ijsbaan. Uh, ja. Of een vakantiekamp van Pluspunt. Ja. Of, of een, een kerstdiner voor, voor een voedselbank. Of de zonnebloem. Het zijn allemaal kleine dingen. Ja. Uh, waar we niet alleen met geld... maar liefst ook met, met veel persoonlijke aandacht, hè Veel aandacht. Uh, ah, ja, dus dan, dan, dan, dan heb je toch een goede band uh, met het dorp. En kan je wat terugdoen. Even plagen. Uh, waarin verschillen jullie van de Lions? Nou, De Lions dat zijn... Uh, goede collega's eigenlijk is dat ook een serviceclub en uh, ja, je hooguit kan je zeggen dat er een stukje gezonde rivaliteit is, maar het liefst werken we eigenlijk met ze samen. Uh, ja. Met, met uh, goede doelen. Oké. Okay. Omdat het verhaal wat jij houdt, zou de Lions ook kunnen houden. Ja. In mijn gevoel tenminste. Ja. Nee, de, de Lions uh, ja, ik, ik ken ze eigenlijk uh, een aantal individuen. Ja. Maar hoe zij in clubverband uh, de uh, dingen doen, dat, dat zal vrijwel vergelijkbaar zijn. Uh, ik denk alleen rood Rotary is een, een oudere organisatie, ja. uh, ook meer wereldwijd georganiseerd. Ja. Um, wereldwijd zijn er 1,2 miljoen uh, rotary-leden en dat ja. zijn natuurlijk wel heel veel. Um, we hebben bijvoorbeeld met die circuitrun een keer als goede doelenactie shelterbox gehad. Dus dat is een soort noodvoorziening met, met, met uh, waterfilterinstallaties oh, ja, ja, ja, en dat ja, soort ja, dingen. Ja, ja. nou, om, om als voorbeeld hè, uh, te geven, wat is dan de toegevoegde waarde van zo'n wereldwijde organisatie? Er is ergens een ramp. Uh, er zijn altijd leden ter plan die contact hebben met de autoriteiten, met de douane, met transporteurs. Heb je nodig, hè, daar? Dus je hebt een soort netwerk ja. uh, wat je kan gebruiken en wat je direct kan inzetten. Je bent niet uh, politiek of religieus gebonden. Uh, je bent onafhankelijk, ja. dus ergens is er een, een nood. En dan ga je als gewone burger proberen zo snel mogelijk wat aan te doen. Zo, zo werkt het. Goed. Maar nu de Rotary in de circuitrun ja. en het goede doel. Nou, eigenlijk is dat uh, ook uh, een goed voorbeeld van hoe dat kan werken. Um, uh, een aantal van onze leden hadden een jaar of tien geleden... het idee van nou, en voor fondsenwerving uh, willen we iets doen met een, met een, een loopevenement. Uh, het circuit is natuurlijk prachtig uh, in je dorp om daar iets mee te doen. Ja. Zij kenden ook uh, de directie van het circuit en hebben daar zo'n balletje op gelaten. En uh, wat bleek? Nou, het circuit wil natuurlijk ook uh, zichzelf uh, profileren als, als organisatie die wat heeft met, met, met uh, ja, grote evenementen... die niet uh, geluidsoverlast veroorzaken. Dus die vonden het een heel goed idee om uh, een keer een activiteit te doen op het circuit... waarbij je ook geen gebruik maakt van je geluidsdagen ja. die toch beperkt zijn. Nou, dan heb je natuurlijk ook nog de gemeente Zandvoort die heel belangrijk is. Uh, dus daar werd ook uh, even een balletje bij opgelaten. Want die moeten natuurlijk qua uh, verkeer, het regelen, ook een aantal dingen vaststellen. Ja. Nou, wat blijkt, de gemeente Zandvoort die is natuurlijk uh, op zoek naar jaar rond activiteiten. En ja, het is nu natuurlijk een vrij hopeloze dag qua weer. Maar eigenlijk is dit uh, de aftrap van het seizoen, zou je ja. dat kunnen zien. Dus op zo'n dag als dit, we hebben vandaag al die fietsers uh, die naar Zandvoort komen. Ja. Morgen natuurlijk, uh, en trouwens vandaag ook de dertig van Zandvoort hebben de lab. ja. ja. Nou, morgen heb je dan de circuitrun. Er komen uh, ja, ruim 13.000 mensen aan de start. En je trekt natuurlijk ook heel veel uh, publiek. Die trekken uh, nog eens minstens 13.000 dus, uh, mensen Dus Anders mee. heb je een uh, regenachtige dag in Zalvoort. En er gebeurt er niks. Ja. En uh, nu heb je dat het hele dorp uh, ja, op zijn kop staat. Met een, een leuke activiteit. Nou, Dus dankzij het netwerk van de Rotary. Uh, viel. Ja, je bent eigenlijk een soort smeermiddel. Dus je kan dat soort dingen organiseren. Al snel bleek trouwens dat het evenement zo groot was. Dat, uh, ja, dat valt voor vrijwilligersclubjes zoals dat van It's ons niet, niet te behappen. Nee. Dus we hebben uh, Le Champion uh, erbij gehaald. Als, als professionele organisatie. Ja, die hebben dan ook natuurlijk weer een sponsor Runners World. Die het een en ander faciliteert. Dus uh, yeah. ja, dat staat ook op alle shirts yeah. uh, inderdaad. Uh, ja, dus, dus eigenlijk... Uh, je hebt een idee. En dankzij de, de partners, zoals het circuit... zoals uh, de gemeente, zoals Le Champion... Uh, kan je dus uh, dit van de grond krijgen. En dat is natuurlijk wel heel erg leuk... Uh, ja, het is een behoorlijke opsteker, vind ik, voor het dorp uh, weer. Ja. ja, want wat je net zegt, ik zei het al... Uh, nou, 13.000 lopers, neem nou, nemen vaak een partner of, of gezin zelfs mee... Uh, dat betekent minstens 13.000 extra gasten ja. Ja. die ook willen eten, drinken... Recreëren. Ja, de, de kunst natuurlijk om het letterlijk hè, in goede banen te leiden. Dus ja. de verkeersafhandeling, ja. uh, daar is het, natuurlijk altijd, het kan altijd beter. Ja. Hoe ga je die mensen het dorp uit laten uh, komen? Ja. Maar ook, hoe hou je dus de mensen die het willen in het dorp? Nee. Dat ja. ze uh, gewoon de horeca ja. hier kunnen bezoeken en, en lekker kunnen eten. Ja. Nou, er wordt al op ingespeeld met een, een, een menu voor minuutjes. Ja. ja. Ik gezien. Dus ik, ik hoop dat zoveel mogelijk mensen het centrum, het gezellige centrum van Zandvoort uh, weten ja. te vinden. Ja. Ja. George, uh, de deelnemer Keren bij het circuit, voor zover ja. ze met de auto komen? Nee, wij hebben, zeg maar, om uh, geld op te halen voor het goede doel. Hè. Het is zo, omdat wij bij de organisatie betrokken zijn, mogen wij elk jaar uh, een goed doel uh, selecteren. Nou, daar hebben we bepaalde criteria voor, dus daar zijn we al uh, drie kwart jaar van tevoren mee bezig om een doel uit te zoeken wat uh, voldoet aan de criteria. Dat zeg maar, heel zoeken kort. Zoeken jullie bot. dat zelf uit? Ja, of... Dat zoeken we uit. Ja. Maar het moet een doel zijn wat, wat aanspreekt bij de, bij de mensen die lopen, wat het liefst ook daar iets mee te maken heeft. En um, waarbij we dus in, in de cijfers kunnen zien uh, dat er niet te veel aan de strijdstof blijft hangen. Precies. Ja. Teken, natuurlijk heeft een goed doel uh, kosten voor, voor, voor publiciteit en voor het alles ja. uh, te beheren. Maar de, de meeste doelen werken toch heel veel met vrijwilligers. En uh, we selecteren dan een, een goed doel. Uh, nou, hoe haal je daar geld voor op? Uh, de deelnemers die zich inschrijven kunnen tijdens het inschrijven een extra bedrag overmaken voor het goede doel. Dus dat verzamelt de champion En dat wordt naar onze stichting overgemaakt. Daarnaast, en daar doelden jullie net op, het parkeren. Ja. Dus wij krijgen van het circuit het parkeerterrein om niet ter beschikking. En wij mogen dus alle parkeergelden... Dat organiseren we dus zelf. Dus onze mm -hmm. leden, die zijn dan parkeerwacht. Uh, mogen we dus uh, het tientje wat het parkeren kost uh, ophalen. Ah, kijk, dat... Um, uh, en, dan hebben we natuurlijk en dat tikt lekker. Hè? Dat tikt lekker, zeker. Aan, ja. Ja. Ja. Ja. En dan hebben we ook nog het VIP-team. Dus wij lopen onder andere... Ik hoorde dat die net ook de gast was, uh, Niek Meijer, de burgemeester. Ja. ja. ja. Nou, die neemt uh, een ver teven mee. Ja. En uh, we hebben nog wat andere mensen. Ook veel mensen uit het dorp uh, toevallig. Een, uh, hebben we ook hier. Ja, dit is een een vriend, mij, ja, ja. Ja. een vriend van mij uh, die ik dus ken uit Zandvoort, waar ik altijd mee gehockeyd heb. Uh, die is nu uh, CEO, zoals dat zo mooi heet, van uh, Albert Heijn. Oh, ja. Dus die is dan een... Uh, ja, ja BZ is misschien... Uh, <laughs> maar die, die doet het dus nou, heel ja. goed. Uh, dus we hebben een aantal mensen, maar ook uh, ja, iedereen. Het is gewoon een, een club ja. van bekenden en relaties. Ja. Uh, ja. En iedereen loopt mee. Nou, betalen 100 euro voor het goede doel. Krijgen natuurlijk daar wel heel wat voor terug. Uh, niet alleen het mooie shirt, ja. maar ook een prachtige plek in de... De Tarzan Corner, vlakbij het startvakken. Hapje en een drankje. Goede faciliteiten. Een parkeerkaart, natuurlijk. Ja, nou ja. Dus, dus um, die dragen op die manier bij. Nou, met die drie componenten hopen we dit jaar ja. toch. Um, uh, een, een 20.000 euro op te halen. Net is meer dan vorig jaar. Uh, en wat bijzonder is dit jaar. is dat uh, we het ook samen doen met, met Stox. Uh, die lopen met uh, zes teams. Oh ja. Okay. En. Um, ja, zeg maar, de directeur van Stox... die is uh, helaas. Uh, overleden aan een oogmelanoom. Nou, we hebben gezegd uh, we combineren dat en, uh, Dat is het doel. Ja, we gaan daarmee uh, aan de slag. En we doen dit jaar een extra stapje voor het goede doel. Hartstikke goed. Ja. Oké. Okay. We zijn eruit, hè, denk ik. Ja, uh, we moeten... We moeten... Ja, gezien de tijd bedoelt, ja, ja, ja, bedoel ja. Ik. Ik, ik, ik. Ja, dat bedoel ik. We zijn ongeveer uh, aan de uh, tijd. Uh, ja. uh, is er iets wat je absoluut wat je nog niet hebt gezegd en kwijt wilt? Um, nou, ik wil alle lopers uh, heel veel succes wensen. En um, ja, ik vind het leuker van zo'n run. De ene keer is het uh, mooi weer. Zoals vorig jaar, ja. dat noemden we dan de Tropical Edition. Ja. Omdat het jaar daarvoor was het heel koud. Ja. Dat noemden we dan de Polar Edition. Nou, laten we dit jaar de uh, Wet Edition uh, krijgen. Maar de lopers die zijn gewend aan verschillende weersomstandigheden. Ja. En, en het zijn allemaal bikkels. En iedereen loopt en draagt een steentje bij voor het goede doel. Dus uh, en anders het zijn allemaal, geeft, allemaal kanjes. Ik ben trots op ze. Iedereen komt je ze nou, een paraplu mee gewoon. Nou, de hebben lopers niet nodig. Nee. Heel erg bedankt voor de tijd. Dankjewel. Je en succes, maken. hè? Ja, graag gedaan. Succes ook met okay. jullie programma. Bedankt. Wij gaan nog even wat muziek draaien. Joost Nuisel. Blij dat ik je niet vergeten ben.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 Natuurlijk zijn we in die ons eigen weggegaan Met anderen in ons hand en in ons huid Maar nu ik je weer gevonden ben, laat ik je niet meer gaan We komen samen uit een zame En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben Dat ik nog zo zoveel kleine dingen van je ken je niet vergeten bent. En over vergeten gaan we het zeker hebben in de laatste delen van deze ochtend. Irene, jij bent onze expert. Niet qua vergeten, maar qua zorg. Ja, dat is waar. Heb jij brandende vragen? Nou ja, de veiligheid rond... rond. Ja, goeiemorgen Hans. Sorry. We hadden al even met elkaar gesproken. Veiligheid rondom het huis. Dat is natuurlijk ook in en om rondom het huis natuurlijk ook heel breed. Want veiligheid is behalve dat je zeg maar uh, toch probeert om, de, om die dakgoot uh, ja. nog even in te ja. kijken, omdat ja. daar bladeren in zitten ja. ook uh, ja. uh, veilig uh, dat er niemand je huis mm -hmm. in kan komen ja. he, dat de ramen ja. goed gesloten zijn en de deuren ja. goed gesloten ja. dat is ook veiligheid, maar waar gaan jullie maar, op doelen? Daar gaan wij precies op doelen we gaan het u hebben over mensen met dementie en, en daarover veiligheid en we weten dat we tegenwoordig uh, ja, beleid is eenmaal mensen zo lang mogelijk thuis houden, dat willen we ook allemaal en ja, om het is probleem bij mensen met dementie. En zeker als ze alleen wonen. Maar ook als ze dat niet doen. Je, dat, ja, het is het probleem dat ze dingen soms doen. Die, ze, ja, die niet veilig zijn. Zoals, ondoordacht. Uh, nou ja, ja. Dan heb je het al over denken. En ja. Ondoordacht. En dat is natuurlijk misschien niet zo het goede woord daarvoor. Maar in ieder geval wel dingen die gebeuren. Die ze vanuit hun uh, niet meer kunnen weten. Of niet meer ze vergeten uh, het. Uh, uh, dingen verkeerd doen. Dus dat kan zijn dat mensen bijvoorbeeld de straat op gaan. En gaan zwerven. En niet meer de huis terug kunnen vinden. Of in huis. Zelf ook, hè? Dus in het huis, de, ja, denk maar aan wat natuurlijk vaak voorkomt als je gas gebruikt, het gas aan laten staan, het s nachts uit bed gaan en op zoek gaan naar de wc en dat niet kunnen vinden of het bed niet meer terug kunnen vinden. Dat zijn allemaal dingen die het onveilig kunnen maken dat, ja, en als dat zo is dan betekent, is dat soms vaak een reden, zeker als mensen alleen zijn, dat ze niet meer thuis kunnen zijn. En wat wij nu gaan bespreken is kijken hoe, wat zijn nou eventueel vermiddelen. Zeker met de moderne technologie die er, die er is. Hè? Jullie zitten allebei met een iPad voor je, voor je, voor je neus. Dus al die technologie. Hebt, en, ik, en ik heb ook een, een iPhone met een GPS erin. Dus allemaal van dat soort dingen die kunnen we tegenwoordig uh, allemaal in gaan zetten. Om mensen uh, op een goede manier het, het, het veiliger te maken. In een, jullie hier in Zandvoort weten natuurlijk wel dat mensen met dementie. Komt wel eens een enkele keer voor dat mensen het huis wil laten zwerven. En dan later in de duinen teruggevonden ja. ja, nou ja, dat, uh, dat kan je natuurlijk. Uh, stel dat zo iemand nou een uh, gps bij zich heeft. Of zo'n systeem bij zich heeft. Dat je hem terug kan vinden. Dan maakt het dat wel een... En je zou dat dan, dus dan moet, kan je dat moeten koppelen, hè? Ja. Bijvoorbeeld iemand ja, uh, met nou ja, een, een armbandje of zo. Want dat kan. Je moet, als je tegen iemand zegt, je moet vooral niet vergeten om je telefoon ja. mee te nemen. Nou, ja, nou dat vergeten dus ze dat dus. Is, nee, precies. Dus je moet het eigenlijk vanzelfsprekend maken. Dat iemand dat doet. En er zitten natuurlijk altijd wel weer ethische kant aan. Dan kan je het iemand opdringen. Dat is natuurlijk weer niet de bedoeling. Maar er zijn natuurlijk systemen tegenwoordig waarin het in de, een paar weken geleden stond in de krant. Hè, waar iemand in de, in in de inlegzol van je schoen monteert. Nou, dat is bede te bedenken dat je dus daar een gps in uh, monteert. Zo'n systeem dat je dan op de computer ja, weet, of, ik weet niet of mensen allemaal weten wat een gps is. Hè. Maar dat een systeem dus waardoor je dat een signaal uitzendt waardoor je kan weten waar iemand is. Dat ja. passen ze ook al toe bij kinderen. Ook al bij huisdieren. Maar dat kan je dus ook vassen bij ja, bij iedereen. Dus ook bij mensen met dementie in hun, in hun schoenen. Dan kan je thuis op de computer even kijken waar iemand zich bevindt op het moment dat je hem kwijt bent. Nou, wordt dat al je, gedaan? Dat wordt al gedaan. Ook in, bijvoorbeeld in instellingen zie je dat dan wel. Dan vaak met een armbandje wordt het vaak gebruikt om... Uh, nou, nee, dat is een ander systeem. Maar het wordt wel gebruikt. Ik ken ook een meneer die altijd ging fietsen. En ook bij mijn instelling, waar ik in Noord-Holland werkte... een meneer die nog heel graag wilde fietsen... in, in de buurt van Autoleek, van, van, van Alkmaar. En die gaven we dan, die man wist dat ook zelf... een systeempje mee, dat zat er nog in een blokje verwerkt... en dat moest hij dan meenemen in zijn zak. En als hij dan de weg kwijtraakt... en mis, wist meestal wel hoe hij moest fietsen... maar als hij dat een keer vergat, dan was hij heel makkelijk te traceren. Want dan kon je zien, oh, hij is daar... en dan gaan we even naartoe en dan zeggen we... Hallo, ik zeg maar wat meneer de Vries... Uh, Kom je even ophalen, we gaan weer. Naar. We gaan weer naar huis. Dus dan maak je het ja. vanzelfsprekend. Dus die systemen die bestaan, en die worden wel steeds, uh, steeds, uh, steeds geavanceerder, steeds uh, beter. Maar het gaat niet alleen om dat soort systemen, dus uh, maar je kan ook in, in huis bedenken aan. bedenk maar eens ook, dat hoeft thuis niet zo ingewikkeld te zijn. Bedenk maar aan een systeem van gas. Nou, je kan laten bedenken dat je. Als je al blijft gas wil blijven gebruiken, dat gas bijvoorbeeld na een bepaald moment uitschakelt vanzelf. Hè. Dus Kun je dat, daar een dat, koppeling uh, tussen? Dat, dat kan je bedenken. Je kan natuurlijk ook, dat uh, beter is wellicht dan om over te schakelen op elektriciteit, want dat kan je natuurlijk makkelijk uitschakelen maar, of uh, een tijdklok indoen. Maar... Uh, maar dat kan met gas natuurlijk ook. En er zijn ja. ook uh, allerlei andere systemen natuurlijk die nog uh, handiger zijn... om te communiceren met je familie. Bijvoorbeeld met een iPad, hè, met camerabewaking uh, in huis of een camera. Uh, je moet er altijd, ik, ik vind dat het aan de andere kant ook altijd een beetje eng om over dat soort dingen te praten. Omdat het een beetje Big Brother is yeah. watching you uh, in dat soort controle. Dat moet je dus voorkomen. Dus het moet wel steeds goed toegepast worden in een overleg met de persoon in kwestie. Maar dan kan je ook denken aan camera's die... of een signaal dat bijvoorbeeld als je de deur uitgaat dat dan bijvoorbeeld zegt van nou, ik zeg maar weer meneer de Vries, meneer de Vries denkt u eraan de sleutel mee te nemen, bijvoorbeeld als je de deur uitgaat en dat er dan een, een geluidssignaal Geluid, gaat ja. van vergeet u niet ja. die sleutels mee te nemen of, of nou ja, allerlei andere bewakingssystemen die uh, automatisch bijvoorbeeld uh, die melden wanneer er s'mores de gordijnen niet open gaan hè. dan zou het misschien kunnen betekenen dat er iets aan de hand is, hoef je niet, niet eens altijd te denken aan mensen met dementie, dat kan sowieso een goed bewakingssysteem zijn voor of een feil veiligheidsbevorderend systeem, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, er was net ja. over, over dat soort... Op, op ja. het nieuws over een meneer die vijf dagen... Ja, in een flat in zelfs in een heeft, verzorgingshuis... In de, ja. De ja. De nou worden, ja, hij, was hij had wel een, een, ja. een volledige... Ja. privéhuur, ja. ja, ja. maar... Huur, maar ja. toch... Ja. Dat, dat zou eigenlijk ja. niet moeten kunnen gebeuren. Aan de andere kant, dat soort systemen doen... net of het heel modern is, maar aan de andere kant... we hadden al met onze bejaarde buurvrouw een uh, afspraak... van als we ja. daar niet op gingen, dan gingen we even kijken. Ja. En toen heb ik inderdaad een keer gevonden... dat ze in de gang uh, gevallen... Dus dat soort systemen. Dat, uh, en telefoonkringen. Ook. En telefoonkringen. Ja. Dus laten we, dus zijn Er zijn dus al gewoon ook heel gewone systemen die ook werken. Die heel erg een appel doen. Misschien wel op burenhulp of over uh, sociale controle. Ja, dat je we wijken. praten nu over bijna high-tech uh, ja. aanpassingen in het huis. Met camera's en elektronica zeker. en dergelijke. Maar let op, het kan ook heel simpel. Zeker. En gewone dingen zijn natuurlijk ook. Uh, in de, als stel dat je moeite hebt met je kous aan te trekken. Er zijn ook heel eenvoudige dingen om je te helpen. Je ook aan te trekken om, om, om ja. iets van een andere kaliber te noemen. Dus een heleboel dingen zijn er. Die de veiligheid, die het makkelijker maken. Dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. Ja. En is het dan nu wat wij dan specifiek natuurlijk voor mensen met dementie eh, aan de orde staan. Je, je praat nu over een voorlichtingsbijeenkomst. Ja, dat is Wanneer lak. is die? Die is op, uh, ja het is geen grap, maar op 1 april. Dus ja. de eerste woensdag van de maand terwijl het Café In Pluspunt in, in Plus. uh, Zandvoort Noord. Hoe laat? Die begint uh, inloop is om half acht, acht moet ik even zeggen. Ja. Hoe... Meestal. Ja, de inloop dan. is half acht, ja, ja, ja. ja en beginnen om. Uh... We beginnen dan om? Nee, we beginnen om, uh, begin om half acht. Ja. De inloop is vanaf zeven uur. Zijn er specialisten die daar Ja, komen? Hebben we, we hebben het, Dat is leuk, want we hebben daarvoor nu een jonge onderzoeker uh, van de VU, een enthousiaste jonge onderzoeker. Even kijken hoe die heet, Bart Hatting. Hatting, die uh, zit bij de VU, uh, doet die onderzoek naar al dit soort uh, systemen. Voor specifiek voor is die, zijn, uh, zijn uh, bevlogenheid. Om te kijken hoe kan je het leven voor mensen met dementie in en normaal Huis veiliger maken. Daar heeft hij een. Daar is, nee, hij is op het zijn, promoveren. Zijn promoveren ja. En daar wordt hij door ondervraagd door een. Eigenlijk een collega. Gaat het zelf niet doen dit, dit keer. Dus een collega. Of ook een. Die, iemand die bij AMI werkt. In het in het, in het, in het, in het ontmoetingscentrum. Die ja. gaat met hem een interview doen. En die, die kent hem ook. En die, die zelf ook onderzoeken. Dus het wordt een leuke, leuke discussie. We laten er ook wellicht wat filmpjes zien. Over toepassingen. En er zal ook een ergotherapeut aanwezig zijn die, die ook in het tweede gedeelte wat meer over de praktische toepassingen kan vertellen. Maar is dat meer voor de familie? Of nou is het ja, ook het, is natuurlijk voor... altijd, het is natuurlijk altijd voor, wij wachten altijd dat er mensen met dementie zelf ook komen, maar het is natuurlijk, dit is, natuurlijk, ja, dit is voor mensen met dementie en hun partners, zeker hun mantelzorgers zoals we dan netjes zeggen. Het zijn vaak hun partners of hun kinderen die, die kunnen erheen, het is natuurlijk ook wel interessant voor, uh, voor uh, ja, mensen die zichzelf zorgen maken over uh, dingen die niet goed ...goed gaan thuis. Hè? Van, hoe hoef je niet helpen? ben je misschien dat je denkt van... god, stel je voor dat ik... Uh, ik, ik ...dingen gaan niet meer zo goed. Laat eens horen... ...wat er voor mogelijkheden zijn. Ja, om, ja, want ik zou bijna zeggen... ...juist voor de mensen rondom... Ja. ...is het interessant om te weten. Wat is er nou mogelijk eigenlijk? Ja, precies, daar is Zeker vooral voor duurlijk. Want die moeten, die maken... ...dat zijn meestal de mensen die zich het meeste zorgen maken. Dus, dat is nou eenmaal zo bij mensen met dementie... ...die maken zich meestal zelf niet zo zorgen... ...maar de omgeving ja. maakt zich zorgen. Ja, ja. maar ook wat is er mogelijk? Ja. En wat is er mogelijk? Ja. En waar, ja. waar, waar, waar zitten de valkuilen? Ja, en ja, dan gaat het echt niet alleen over los kleedjes... of als het over veiligheid gaat, ja, ja. maar echt over... want uh, ja. dat is natuurlijk ook wel zo'n uh, bekend een nou, nou, nou, los kleedje, nou. daar kun je over vallen. Of, Moeilijk hoor, voor mensen om dat over, uh, niet meer te willen. Of net hadden over een tapje. Wat je, wat je net ja. voordat we hier even in de pauze zeiden... van ja, ga je nog op zo'n trapje staan... om een, uh, zoals ik wel eens doe, een lamp in te draaien... of iets dergelijks... Kijk daar eens naar en waar moet je op letten bij, bij, bij mensen. En wanneer mensen. moet je het niet maar. meer doen? hè? En wanneer moet je het niet meer doen? Dat is ook belangrijk. Dat is, ja. dat is, dat is ook ja. wel heel erg lastig. Er zijn bijvoorbeeld ook heel belangrijke dingen uit... Uh, ik noemde het al in het begin even. het Uit bed gaan. Mensen die uh, s'nachts uh, even moeten plassen. Uit bed willen gaan. Dan in het donker. Dan kan je bijvoorbeeld bedenken van... Hoe vind je het nou makkelijker toilet? Dat kan je makkelijker bijvoorbeeld maken. Door te zorgen dat als je uit bed gaat... Dat er dan automatisch een, een lampje een aan gaat, gaat branden. Ja. Zodat mensen als het ware een... Oh, de, de richting waar ze naar het toilet vinden. Ja, dat dus doen dat de technici zei... straks wel. Over die moeten gewoon Ja, ja oké. Okay. Ja. Dus ja, daar kan je. Daar, daar dus, dus nogmaals, er zijn, uh, dat, dat kan van hele simpele dingen gaan tot. Wij uh, moeten steeds moet kijken, wat gaat er nou in zo'n gezin of in zo bij zo'n persoon? Wat gaat er nou fout? Waar moet je opletten? En nogmaals, dat waal is dan belangrijk. En er zijn tegenwoordig ook heel erg handige communicatiemiddelen voor de familie onder. Als je een systeem hebt en dat zijn hele programma's voor, ook op je. Dan kom ik toch weer terug op die iPad, die je, die je, kan, die je kan gebruiken om. Je kan ook bedenken dat iemand, via zijn, als je zo'n iemand met dementie nog kan leren omgaan met een iPad, kan je bijvoorbeeld ook door een makkelijke toetsen te maken, dat hij even contact maakt met, ja. uh, met familie. Denk aan. Uh, met een Skype of met Facetime. Met een Facetime of iets ja. dergelijks. Ja. Het lijkt me een, een hele praktische Het bijeenkomst. Het wordt een hele leuke bijeenkomst, denk ja. ik. Ja. Ja. Ja. Ja. vooral ook praktisch. Praktische dingen, waar moet je op letten? Mm -hmm. Gebieden of, of zaken waar je zelf nooit aan ja. denkt. Zeg, ja. Denk erom, daar en daar kan het ook misgaan. Ja. Kijk, het gas open laten staan, dat weten ja. we wel. Dat, uh... Ja, maar hoe je het, hoe je het oplost. Ja, ja, ja, dat bedoel ja. ik. En, en ja. wat inderdaad, wat zijn de mogelijke ja. oplossingen? En dat daarvoor. met altijd het doel: dat mensen zo lang mogelijk en zo veilig mogelijk thuis ja. kunnen blijven, ja. zonder te, te vallen en ja. zo. 1 april, 1 april? half 8, in, uh, in Noord, in Noord, bij de Vormer, parkeerruimte voldoende. iedereen die daarin geïnteresseerd is, of ja. nou Iedereen die of niet Precies. daarmee te maken ja. en het van. wordt interessant, want het lijkt me inderdaad, die jongeman die dus uh, daarop promoveerde, uh, uh, uh, yeah. die uh, kan película, vast hele interessante ja. dingen vertellen. Ja, zeker. Nou, dankjewel voor je komst. Dankjewel voor je komst, Hans. Goed, we zijn aan het einde gekomen ja, ons nog, We, we uh, hebben nog de een agenda, agenda. Ja, he, precies. we daar eens een greep uit doen? Ja, we gaan er gewoon mee beginnen en dan oh, kijken hoe ver we hele, komen. Uh, Dankjewel. Nou, dan beginnen we dat er, uh, nou ja, tot einde van dit jaar is nog steeds de tentoonstelling van Anna Frank in het Zandvoorts Museum. Ja. Tot, uh, tot en met 26 juni is er dan toerisme in Zandvoort door de jaren heen. Ook in hetzelfde Zandvoortsmuseum. En uh, daar is uh, in datzelfde museum tentoonstelling abstractie in Nederland. Ja, en dan hebben we tot 30 april de expositie acrylschilderijen van Aard Veer... in de Bodaan op de Bramelaan 2 in Bensveld. En ik kan je zeggen, Aard maakt prachtige dingen... Daar hebben we 28 maart, nou dat is natuurlijk uh, vandaag. vandaag de eerste editie combi klassement strandrace. Zandvoort, Katwijk, Zandvoort. Ja, dat is echt, uh, pff, ik heb ze wel voorbij zien komen, ja. fantastisch. Nou ja. de, inmiddels is gestart uh, de 30 van Zandvoort. Ja. En dan morgen natuurlijk de circuitrun en de omloop van Zandvoort. Mm -hmm. Nou, we hebben het al gehad met uh, Hans Houding over het Café ...thema veiligheid in en rondom het huis om half acht bij het ja. pluspunt. op 1 april uh, presenteert de filmclub Simon van Kolm... Uh, ...The Theory of Everything, beroemde film in het circus uh, theater. Ik Zelf. ken hem niet, maar goed, dat zegt meer over mij dan over de film. Okay. 2 april hebben we de presentatie professor Eijk... Sherder over Bewegen is Leven in Club Nautique. Oh ja, dat klopt. Dat is, uh, dat is inderdaad, dat is ook over ouderen, zeg maar. Dat is van, 9 tot, uh, van 7 sorry, tot 10 uur s'avonds. Je kunt je aanmelden nog bij zorgbalans.nl. Ja. Uh, ik weet niet of dat er nog plaats is, maar je kan het in ieder geval proberen. Hou je van Jess? dan moet je op 3 april... Uh, zeker, zeker, avonds, want het is, is erg leuk altijd. die Lounge. Ja, ja, ja, ja. Ik ben en, er elke maand. Nou ja, het circuitpark Zandvoort is 4 tot en met 6 april. Dus uh, het volgende weekend hè? Uh, uh, zijn de beroemde paasraces. En het schijnt dat het weer dan toch wel een klein beetje beter wordt. Dus, dus uh, met paas. Dus we zijn aan spannend. het einde gekomen van de agenda. Rest ons nog te bedanken, Daniel Leffert, uh, voor de regie en techniek... De, je hoeft bijna niks te doen. Uh, redactie Gert van Kuik en eindredactie Gerry Rutte. De Koffie day Gerry ook vandaag. Dankjewel, Gerry. Gepresenteerd uh, Hotel Hoogland. Niet vergeten voor nee. de gastvrijheid en de piet. Dat stoor. zijn ze gastvrij. Ja. En uh, mijn collega Irene de Jager. Dankjewel, Grebben ja. Dat wij weer mochten samen, ja, samen mochten presenteren. Een keer dat was weer. een tijdje geleden, inderdaad. We gaan eruit met Neil Diamond. Sweet Caroline. Tot de volgende keer. I can't begin to know it But then I know That it's growing strong Wasn't the spring